3 uur het NOS Journaal. Raymond Serré. De NS en ProRail krijgen boetes van minister Schulz van Hagen. Volgens haar hebben ze zich vorig jaar niet aan de prestatieafspraken gehouden.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 De eurolanden hebben ingestemd met het akkoord dat Griekenland heeft gesloten met banken over de schuldsanering. De Luxemburgse minister Juncker deelde dat mee na een telefonische vergadering van de Europese ministers van Financiën. Een bedrag van 35,5 miljard euro kan nu alvast worden overgemaakt naar Athene. Aan alle voorwaarden voor de lening van 130 miljard in totaal is nu voldaan, zeggen de ministers. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken voelt niets voor militair ingrijpen in Syrië. Volgens hem is dat niet aan de orde. Roosenthal's partijgenoot, VVD-Europarlementariër van Balen... riep vandaag wel op tot militair ingrijpen. Hij vindt dat de internationale gemeenschap de bevolking moet beschermen... tegen het gewelddadige optreden van het Syrische bewind. Ook andere Europese liberalen zijn voor militair ingrijpen. Roosenthal vindt wel dat de Syrische president Assad moet opstappen... en dat de oppositie moet worden gesteund.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 We willen ook laten zien dat dit uh, hopelijk een, een succesvolle aanpak is. Ik heb ook aan uh, de raad van de gemeente Utrecht beloofd... om daar ook inzicht in te gaan geven hoe deze pilot uh, verloopt. En als die succesvol is, dan is het zeker uh, de boodschap aan het Rijk... van hier ziet u iets wat werkt en uh, neem u uw verantwoordelijkheid... en dan uh, kunt u het project overnemen. Utrecht wil wel stoppen met de opvang... maar vindt dat schrijnende gevallen niet aan hun lot mogen worden overgelaten. Duitse hotels mogen rechtsextremistische gasten op voorhand weigeren. Dat heeft het hoogste federale gerechtshof in Karlsruhe bepaald. Het hotel moet wel meteen bij de boeking uitleggen waarom de gast wordt geweigerd. De zaak kwam aan het rollen toen een vroegere voorzitter van de NPD... de toegang tot een hotel in Brandenburg werd ontzegd. Zijn politieke overtuiging kwam niet overeen met die van het hotel. Volgens de rechter moet elke hotel-eigenaar vrijelijk kunnen beslissen over het toelaten van gasten. Het is geen discriminatie, omdat het geen conflict is tussen de staat en burgers, maar tussen particulieren en ondernemers. En dan het weer vanmiddag bewolkt, zo'n 11 graden. Vanavond in het noorden mogelijk wat regen, ook morgen is het bewolkt. Af en toe regen en dan wordt het 12 graden. ANDB verkeersinformatie Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Dorp 2 kilometer. A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk, 2. Ook 2 kilometer file staat er op de A50... van Arnhem naar Os voor het knooppunt Valburg. Er is wat meer vertraging op de A73... van Nijmegen naar Maaspracht. Tussen Bezel en de Spalmetunnel staat 3 kilometer stil. En dat komt door een te hoge vrachtwagen.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 Bouw mee! Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Moog. En goedemiddag. Welkom weer vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We gaan debatteren over de vraag of u verhuurder mag weten hoeveel u verdient. Met Ronald Paping van de Woonbond en Pim de Ruiter van de Amsterdamse woningcoöperatie Stadgenoot. U hoort de column van Justus van Oel. Die gaat er voor korte op ontwikkelingssamenwerking. Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag AvroVML. Of bekijk ons op avro.nl slash vrijdagmiddag live. Yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe editie van De Tafel. Welke tafel hoor ik u schreeuwen? Wel, De Tweede Tafel. De tafel waaraan iedereen kan plaatsnemen. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor De Tafel. Jawel, de tweede tafel. Deze week in de tweede tafel behandelen wij het achterlijke ja. achterlijke onderzoek van de man met het haar, de Bassie van het Binnenhof, Geertje, Peertje, ik probeer het weer eens een keertje, want wat heeft hij nu weer bedacht om de mensen schrik aan te jagen, om flink wat olie op het nationalistische vuurtje te gooien. De gulden moet terug, dan komt alles goed. U weet allemaal nog wel hoe fijn we het hadden met die heerlijke gulden. Geen recessies, onze huizen verdubbelden elk half jaar in waarde. We leefden allemaal als koningen en niemand had problemen. Oh, die goede oude tijd. Bij mij aan tafel, twee mensen uit het land. Twee gewone mensen. De mensen voor wie die albino limbo al deze onderzoekjes de media inslingert. Allereerst, welkom Beb Klap, visboerin uit Ter Apel. Beb, welkom. Dank u wel. De stelling. Welke stelling? Um, anders doe gewoon uw mening. Oh, mijn mening. Ja, ik vind het goed. We moeten terug naar de gulden. Oh ja. Ja, sterker nog, we moeten veel verder terug. Oh. Van de gulden moeten we zo snel mogelijk naar de rijksmark, Dan naar de Florijn. Hup, in één keer door naar de houten dukaat. He, om dan over pak een beet, een jaar of zeven, huppakee... in één keer terug door te stoten naar de ruilhandel. Ja, de ruilhandel. Ja, ruilhandel. Ja. Je weet toch wel wat ruilhandel is? Ja, ja. Gewoon zo. Uh, ik wil jouw cola en dan krijg jij van mij uh, deze natte pleister. Top. Nou, naast Bep zit nog iemand. Volgens mij een papiertje is dat Ferrybat onderzoeker uit Dingsperlo? Ja, klopt. U houdt er een heel andere mening op na, hè? Ja, klopt. Kom maar door. We moeten door. Juist. Door moeten we. We moeten niet terug naar de gulden. Kijk, een verstandig mens. We moeten verder, naar de flonkers. Sorry? De flonkers. Flonkers. De volledig nieuwe nationale munt. Weg met de euro-levende flonkers. Flonkers. Opgetrokken uit hoogwaardig roestvrij staal. Baf. Een volledig nieuwe munt. Nou, dat lijkt me he helemaal onbetaalbaar. Om Mag te ik, ik jouw cola? Nee. Ik heb oh, natuurlijk God. onderzoek laten doen. wat kwam eruit? Top doen! Hoe heet dat onderzoeksbureau? Dat is het bureau Top doen! Laat de plonkertjes maar komen. Oh ja, dat is uw eigen bureau, hè? Ja, luister nou. De flonker is de toekomst. Ja, weet je, ik denk dat... En ik het... denk nog verder door. Over een paar jaar heeft... Elke stad zijn eigen munt. Ah, zo. Mag ik jouw cola ruilen? Nee, ja, Dank elk u. dorp zijn eigen munt-eenheid... zodat mensen een beetje thuis blijven. Moet maar eens afgelopen zijn met het gereis de hele tijd van iedereen. Ja, ja. En als je dan toch zo nodig moet, dan moet je wisselen... als wisselen. je in een andere stad komt. Goed voor de werkgelegenheid. Heel veel wisselkantoortjes. Heel goed. Nou. En daarna natuurlijk... Elke familie zijn eigen mut. Zo. En dan thuisbleven. Iedereen thuis. Lekker thuis. Lekker, ik hou van Holland kijken. Niet de hele tijd je neus in andere mannen op zaken steken de hele tijd. Klaar? Nou, prima. Hartstikke goed idee. Hartstikke goed. We zullen zien... Um, u zult trouwens wel wat AWBZ gaan uh, mislopen hè, binnenkort. Oei. En wat is uw IQ? Goed, 73. Oei. Mag ik nou jouw cola? Dan krijg jij mijn natte pleister. En een snotje. Nee. Twee snotjes. Nee, Wat bedoelt u nou met dat IQ? Heb ik te veel. Nee, nee, nee. Te veel. Te veel? Ik kan mijn eigen naam niet eens onthouden. Ja, dat is jammer. Ja, nou ja. Uh, hoeveel heeft Geert dan? Dat weet geen mens. Dat, uh, nou, daar kunnen de luisteraars een gooi naar doen. De hoofdprijs is een ouderwetse, betrouwbare, gietijzeren pinpas. Dit was het weer tot de volgende keer... Als je ook een keer te gast zijn of wilt u aanschuiven bij de tafel, kijk dan op www.kron.afvalgetrekking.nl. Henri van Loon, Marjan Luif en Pieter Bouwen. Tijd voor debat. Iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen de vloer, twee kadeerders, mensen met verstand van zaken daarachter. Vandaag over de vraag of u verhuurder mag weten hoeveel u verdient. Over niets zijn Nederlanders namelijk zo geheimzinnig als over de hoogte van hun salaris. En toch bleek afgelopen week dat de Belastingdienst deze gevoelige informatie... zomaar verstrekt had aan een grote groep verhuurders. Want als huurders van so sociale huurwoningen meer dan 43.000 euro verdienen... komen ze in aanmerking voor een extra huurverhoging van 5%. Met die maatregel hoopt het kabinet scheefwonen tegen te gaan. Mensen die met een te hoog inkomen in een goedkoop huis zitten. Maar is het doorgeven van die gegevens niet een grote schending van de privacy? Daarover gaan we het hebben met Ronald Paping van de Woonbond. Een uh, belangenvereniging voor huurders. En Pim de Ruiter van de Amsterdamse woningcoöperatie Stadgenoot. Beide welkom hier in de kroon. Uh, meneer Paping, uh, woont u eigenlijk zelf in een huurwoning? Ik woon zelf in een koopwoning. In een koopwoning? Ja, dat had u kunnen weten als u vanochtend uh, het Financieel Dagblad had gelezen. Ach, toevallig niet gezien. Maar uh, u bent dus ook geen scheefwoner. Dus wat dat betreft treft het u niet. Ja, ik vind uh, dat uh, het woord scheefwonen, uh, wordt heel vaak wordt gebruikt... maar wordt nooit gedefinieerd. Dat vind ik altijd een beetje jammer. Nou, en iemand daar... die te veel dient voor, uh, het huis waar die in woont, verdient voor het huis waar hij in woont, of niet? Ja, maar dan moet je zeggen, wat is, wat is te veel betalen... Ja. En wat is te veel verdienen? Daar gaan, gaan we het zo over hebben. Meneer de Ruiter, bent u huurder of koper? Ik ben uh, koper. Ik ah. woon in een uh, driekamerwoning met twee kinderen. En ik slaap zelf in de ah. woonkamer. Nou, kijk eens aan. Dat, dat had ik nog niet eens gevraagd. Maar in ieder geval heeft u het allebei over een hele andere categorie. Namelijk de categorie van huurders. U gaat het. Uh daarover hebben debatteren aan de hand van de stelling... zoals wij die hebben geformuleerd, die luidt... verhuurders moeten inzage krijgen in het inkomen van de huurder... om daar de huur dan op aan te kunnen passen. U krijgt eerst allebei een halve minuut uh, om uw standpunt toe te lichten. Daarna krijgt u nog veel meer tijd, hoor. maar om even ongestoord te spreken. En meneer Paping, u bent uh, tegen deze stelling. Een halve minuut om te stellen waarom. Dat klopt. Uh, het is een schending van de privacy... En schending van de privacy mag alleen met hele goede redenen. En er moeten in ieder geval aan drie voorwaarden voldaan zijn... waarin er in dit geval in ieder geval niet aan voldaan wordt. Het eerste is dat er een fatsoenlijke wettelijke basis uh, moet zijn... als je gegeven van de Belastingdienst... aan particuliere organisaties ter beschikking stelt. Nou, er is nog geen seconde gepraat in de Tweede Kamer over het, het hele voorstel... en toch is de Belastingdienst al helemaal open... voor duizenden verhuurders en beheerders... Het tweede is uh, dat de huurders... Dat was al de eerste halve minuut. U krijgt zo direct. Ik oh. zei het, nog meer tijd. Meneer de Ruiter, u eerste halve minuut om te vertellen waarom u het wel goed vindt. Uh, ja, het kabinet uh, vindt dat mensen die uh, boven de 43.000 euro verdienen... wat meer huur moeten gaan betalen. Zijn wij het helemaal mee eens? Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het uh, is eigenlijk oneerlijke subsidie om uh, die mensen daarin te, in, in te laten wonen. Dus uh, prima... Uh, maatregel, wat ons betreft. Okay. Ruim binnen de tijd, want heel simpel. Uh, meneer Paping, ja waarom zou je mensen die meer dan genoeg verdienen... niet meer huur mogen vragen? Ja, ik denk dat huishoudens, bijvoorbeeld meer persoonshuishoudens... die 43.000 bruto verdienen, helemaal niet veel verdienen. Het gaat over, ook niet over sociale huurwoningen. Dat is toch een misverstand van de heer de Ruiter. Het gaat over de gehele gereguleerde voorraad. Dus alle woningen onder de 660 euro per maand. En dus de sociale dus ook, huurwoningen, noemen wij dat altijd. Dat zijn gereguleerde woningen, maar dat kan ook net zo goed... van particuliere organisaties zijn. En het kan best zijn dat mensen bijvoorbeeld... met een een gezinsinkomen van 44.000 bruto, dan heb je ongeveer 2100 te besteden in de maand. Toch nu al op 600 euro uh, kale woonlasten zitten. Hè, kale huur zitten per maand. Dat vind ik geen scheefwoning. U, u bestrijdt die grens, maar vindt u wel dat je een grens zou moeten kunnen stellen? Dus dat je boven een bepaalde grens moet kunnen zeggen. nu moet je doorstromen? Nou, ik vind dat niet aan de verhuurders om te bepalen. Dat is 100.000 gulden, hè? Ik vind niet bedoelt, wat bedoelt u met 100.000 euro? Nou, 43.000 euro, dat is 100.000. Dat ja, nou, hadden jullie het met net we al. 200.000 voor hebben. dat, dat te besteden kan allemaal hebben. wezen, maar we rekenen tegenwoordig in euro's. Het zijn overigens bruto euro's en geen netto... Uh, ja, laat, uh, netto. Laten we het niet ingewikkeld maken, met, maar het gaat om het principe. Vindt u dat er een grens is waarboven je kunt zeggen... als huurder moet je nu eigenlijk doorstromen of mee gaan betalen? Ik vind dat je op zichzelf doorstroming zou moeten stimuleren. En dat mensen, maar dan moeten mensen ook de mogelijkheid uh, krijgen om uh, bijvoorbeeld te kunnen kopen of uh, in de particuliere sector te ja, nee, kunnen goed, En vindt, ik merk dat op ja? dit moment dat dit Dat is een stap verder. U vindt dat je uh, die doorstroming moet bevorderen. Hoe kun, kun je dat doen als je niet weet hoeveel mensen verdienen? Nee, maar ik, wij hebben als woonbond en overigens de koepelorganisatie, waar Stadgenoot ook bij aangetrokken heeft, een veel beter alternatief. Waarin je de prijs, kwaliteitsverhouding verbetert. En dat mensen die nu relatief goedkoop wonen. In een gereguleerde huurwoning een extra huurverhoging kunnen krijgen. En dat wordt voor de lage inkomens gecompenseerd doordat we de huurtoeslag hebben. En voor hogere inkomens betekent dat, dat ze dan meer moeten betalen. Maar dat, dat is dus ook een plan waar, waar je hogere inkomens meer laat betalen voor ja, die woning. Ja, maar niet, maar niet rechtstreeks via ongeveer inkomenspolitiek door de verhuurders. Inkomenspolitiek, kijk, je moet weten of mensen meer of minder dan die grens uh, verdienen. Mensen vinden het nooit leuk om uh, geld uit te geven. Dus het is heel handig, er is één instantie in Nederland die het perfect weet. Dat is de Belastingdienst. Ja, maar als u dat vindt, als u dat vindt, vindt dan ik. moet u het ook via de Belastingdienst laten lopen. En nu, dat dat en nu merk ik dat verhuurders en stadgenoot vind ik daar een mooi voorbeeld van. Stadgenoot uh, is van meneer de Ruiten. Wij lezen onze adressen aan hè, bij de Belastingdienst. Ja. Ja. En zet die zetten dan bij deze, verdien krijgt groen, die verdient meer dan 43.000. En dat adres minder. Zo weten we dat. Dat is ook het enige veel, wat u hoort of ze meer krijgen. of minder verdienen. Precies, ja. Simpel. Dat nee, handig? dat is niet simpel, want het gaat ook over het aantal personen... die uh, bijdragen tot dat inkomen. dat huishouden, hè, is. Nee, laat mij nou even uitpraten. Ten tweede, als de huurder bezwaar maakt... en dat kan heel goed, want het kan best zijn dat de situatie... want het zijn inkomensgegevens van twee jaar terug bezwaar maakt... dan zal hij wel al zijn inkomensgegevens moeten overhandigen aan de verhuurder... Dus in eerste instantie krijg je via de belastingdienst... alleen een jaartje of een neetje. Maar vervolgens in de procedure, als je bezwaar maakt... Euh, moet je nog meer met je billen Ja, dat is altijd heel ingewikkeld natuurlijk. Maar het principe is natuurlijk heel raar in Nederland. Eén keer in je leven wordt er naar je inkomen gevraagd. Dat is op het moment dat je in een sociale huurwoning gaat. En daarna nooit meer uh, van je leven. Terwijl je daarna uh, als, uh, tonnen kunt gaan je kan verdienen. Je kunt tonnen gaan verdienen en je mag dan gewoon blijven wonen. Dat vinden wij raar. In Amsterdam moet je tien jaar op een uh, sociale huurwoning wachten. En dan heb je een doorsnee woningje in een doorsnee wijkje. Ja, meneer ja, want dat is natuurlijk... Nou, ja, iedereen blijft zitten maar die even zit. Even voor de duidelijkheid, nee, maar, dat is kijk, de kritiek uw kant op. Ja. U, u vertegenwoordigt nee, maar, de belangen van... Nee, heb, e even uitleggen. Ja. U vertegenwoordigt de belangen van de huurders. Kritiek is, als u hier tegen bent, voorkomt u die doorstroming... en dus ook dat mensen met mindere inkomen in die goedkope woningen terechtkomen Nee, maar ik heb al gezegd, wij hebben een ander alternatief daarvoor. En dat is via de zogenaamde huurzonbenadering dat je relatief mensen, die, huurders die relatief goedkoop wonen... een extra huurverhoging Maar dan geeft. moet u toch ook weten hoeveel ze verdienen? Nee... Want, ja, hoe kan je, je dat weten? anders doorvoeren dan? Nee, want het gaat om het relatief goedkoop wonen... ten opzichte van de kwaliteit die geboden maar, wordt. Maar dan moet u toch weten hoeveel ze verdienen? Want anders nee, kunt u dat niet vaststellen. Nee, want goedkoop wonen, dat is misschien dan een, een misverstand die er soms is. Goedkoop wonen, wonen is een product. En als ik het heb over relatief goedkoop wonen... dan gaat het over mensen die weinig hoeven te betalen... voor een relatief hoge ja, kwaliteit. Ja, maar dat kun je toch alleen maar vaststellen... als je weet hoeveel ze verdienen en hoeveel nee, ze moeten nee, betalen? Nee, maar je moet luisteren, want ik zeg... Oh, ik probeer het te begrijpen... De, de, de, het gaat erom hoe verhoudt de huur zich tot de kwaliteit van de woning. Ja. Dat weten we af aan het woningwaarderingsstelsel. En als je dan relatief goedkoop woont... Ten opzichte van die maximale huur die gevraagd wordt. En dat kunnen kunt u allemaal worden. doen zonder te weten hoeveel de huur dat is en je hoeveel de doen Zonder inderdaad die inkomensgegevens te hebben. Maar voor lage inkomens wordt dat gecompenseerd via de huurtoeslag. En voor hoge inkomens betekent dat een hoge huur. Het klinkt mij complex in de oren. Maar meneer de Ruiter, als dat kan, is dat dan niet een betere manier? Nou, de, de, de manier die nu wordt voorgesteld is heel recht toe, recht aan. Uh, we hebben die gegevens, we weten precies uh, wie meer verdient. En ik krijgt keurig een brief in de bus dat ze 5% meer gaan betalen. En dat iemand die 400 euro per maand betaalt en in de Nieuwmarktbuurt woont... die moeten dan 20 euro per maand erbij betalen. Ja, dat is wel naar erg. verhouding dan misschien niet zo heel veel. Ik wil tot slot, ik, ik, want ja, we komen er binnen de tijd... hadden we ook niet verwacht, doen we niet uit. Nee, maar toch maar ja, even, het ja, moet toch de keerzijde ja, gelden... dat mensen die nu relatief duur wonen... want voor Stadgenoot wij steeds meer huurtoeslagontvangers, dure woningen toe... dan neem ik aan dat ook voor Stadgenoot geldt... dat die mensen goedkoper moeten gaan wonen. Maar daar hoor ik u niet over. Tot slot, meneer de Ruiter. Uh, mensen... Het gaat hier om dat, dat mensen die veel verdienen... wat meer gaan betalen. Dat vind ik een hele redelijk uh, ja. uh, punt. En het, ga, en het Uw... gaat niet om het andere onderwerp... dat mensen uh, minder hoeven nou, te gaan betalen. Er is een hele als... solidaire uh, <laughs> gedachte achter. <laughs> ja. Binnenkort uh, gaan de corporaties de huurtoeslag betalen. In 2014 is dat. Voor Stadgroot ja. komt dat erop neer. Dat we nee, 11 is per jaar betalen. Ja. Moeten die de mensen die veel verdienen daar aan mee. U, u, u concentreert Nee, hoor, oh, We gaan, gaan afsluiten. heren. Sorry, meneer De Ruiter van Stadgenoten, woningcoöperatie... meneer Paping van de Woonbond. Ik ik heb geprobeerd het te begrijpen. Het is me niet altijd helemaal gelukt, maar ik dank u want het lag er absoluut niet en u hebt daar uw best voor gedaan. Dank voor dit debat. Oké. Okay. We gaan luisteren naar muziek van Concrete Sneaker. You keep with my head, still in bed. I keep on where you are, to leave it. else instead took your heart, I, I guess I should have seen that. Now I find myself alone, alone, alone Hey pretty, pretty lady I thought you were cool but not as cold as this Hey pretty, pretty lady You seem to stop the wonder if you're still remember the Hey pretty lady, don't turn your back Don't turn your back on me Zeker met Pretty Lady. Ik vroeg uh, eerder al, als je weet met welke sin singles zijn nu de hitlijsten proberen te bestormen... stuur het ons op, want dan kun je die winnen. Uh, de single, uh, die heet, ik vraag het aan Nikos, de zanger... Good old days. Good old days. En dat wisten heel veel mensen. Lex Peters, onder andere Rick Jansen, Sarah Scholing. En die krijgen niet alleen die single, maar ook nog het nummer dat we net hoorden, Pretty Lady. Dat, uh, dat hebben ze gewoon en gefeliciteerd. Daarmee Nikos Frankiskatos is het, hè? Of zeg ik dat goed zo? Ja, ze zegt het helemaal goed. Dat is Grieks. Ja. <laughs> en uh, blij dat Griekenland gered is? Nou ja, ik heb heel even kort de discussie, de eerdere discussie, uh, gevolgd... Uh, ik ben eigenlijk uh, van mening dat, dat, dat men gewoon eigenlijk op de blaren moet gaan zitten. Ja. Ah. Ja, ja, dat denk ik wel. Maar je hebt er nog heel veel familie, toch, daar? Ja, nee, dat, dat klopt. We zullen ja, je dat niet in dank afnemen. Kijk, ik, ik heb natuurlijk niet heel veel verstand van, uh, van, van politiek. Maar ik, ik, Griekenland kennende zeg maar, ja, vind ik wel dat um, ja, ze, ze niet goed met centjes zijn omgegaan. Ze dus een en beetje eigen ik, schuld dikke bult. Ja, vind ik wel. Ja. Net zoals uh, eh, eigenlijk de, de banken destijds niet uh, gered hadden hoeven worden... Um, Vind ik hetzelfde eigenlijk voor Griekenland. Nou ja, ik weet niet of ze dit horen. Het zal wel niet. Want ze spreken geen ik aan. Dus je kunt het veilig zeggen. Eventjes Concrete Sneaker. Dat is een gymschoen, hè? Ja, klopt. Onze naam komt eigenlijk voort uit een oude term Hij heet Concrete Shoes. Aha. En dat betekent... Um, dat is... je er met beton in het water... Uh... Ja, klopt. Ja, helemaal <laughs> waar. Dus je je, je ah. kent er vanaf en um, ja, En we, we maken natuurlijk ook muziek... En, met een flinke knipoog naar die oude dagen. Maar wel fanatiek, want ik hoorde dat het klopt... dat je, je de naam van de band op je arm hebt laten tatoeëren. Nee, nee dat, oh, dat... Dat, dat uh... is een fake verhaal. Nou ja, we, we speelden voor Noordenslag... en ik wilde eigenlijk voor Noordenslag gewoon wat, uh, ja, publiciteit. wat leuks doen. <laughs> nou ja, niet zozeer uh, publiciteit... maar uh, ja, ik had uh, een mooie uh, ja, sticker eigenlijk laten zetten. Dat, ah, vond, ik wel, dat vond ik wel mooi. Dat is fake. Uh, jullie, jullie hebben een mix hè, van, van allerlei... Ja, zowel oudere stijlen als, als nieuwe hip hop achtige elementen. Ja. Om, om welk publiek te bereiken? Nou ja, eigenlijk een heel breed publiek. En, en dat is juist, denk ik, het, het, het, het, het unieke van... nou, misschien niet uniek, maar wel het, het, het, het mooie van onze muziek is... dat, dat je echt, het kan jong aanspreken, maar ook, ook zeker oud. Dat gebeurt ook, Dat zie je in de zaal. Ja. ja. Wat is het leukste optreden dat je binnenkort gaat doen? Uh, even kijken. Behalve dit? Ja, dan moet ik even stiekem een beetje naar Kees kijken schuin. Ik, volgens mij uh, 31 maart in uh, Jazz Town Tilburg. Het wordt uh, beaamd en... Wat? Ja, en 30 maart in uh, aangesloten wild. En daarvoor nog hier, twee keer. Wat ja, gaan jullie nog horen van Concrete Sneaker? Nik Nikos uh, Frankrijkskaat, dus Het is 1967. Op mijn lagere school met Den Bijbel komt eens in de week het nikkertje langs. Dat nikkertje was een houten poppetje dat een Afrikaan voorstelde. En als je in het nikkertje een stuiver voor Afrika gooide, knikte het dankbaar met zijn houten kopje. Vroeger was ontwikkelingshulp eenvoudig. Tegenwoordig geven we meer dan een paar stuivers. De Nederlandse belastingbetalers geven per jaar 4 miljard aan ontwikkelingshulp. Per Nederlander is dat ongeveer 240 euro. Dus als je 4 miljard ontwikkelingshulp schrapt, zoals Geert Wilders wil... worden we daar allemaal 20 euro in de maand beter van. Dus eigenlijk is ontwikkelingshulp nog steeds simpel. Of u nu totaal voor ontwikkelingshulp bent of een beetje tegen... het draait maar om één vraag. Is ontwikkelingshulp u 20 euro in de maand waard, ja of nee? Bedenk wel dat u voor die 20 euro per maand zelf niks krijgt... behalve misschien een goed gevoel. Maar telkens weer blijkt het in de derde wereld alsnog een teringzooi te zijn... dus dat goede gevoel gaat nooit lang mee. Maar voor Nederland als geheel is ontwikkelingshulp een prima investering. En waarom is ontwikkelingshulp een prima investering? Niet omdat ik dat zeg, niet omdat de Linkse Kerk dat zegt... maar omdat Brazilië dat zegt. Brazilië is een paar jaar geleden juist begonnen met het geven van ontwikkelingshulp... Nu nog maar 400 miljoen, maar Brazilië wil daar zes keer zoveel van gaan maken. Dat lijkt raar. Brazilië heeft zelf meer dan genoeg armen om het geld aan te geven. En toch gaat Brazilië juist meer ontwikkelingshulp geven... terwijl Nederland er fors op gaat bezuinigen. Dus eigenlijk is ontwikkelingshulp nog steeds simpel. Het gaat niet om die 20 euro in de maand die ontwikkelingshulp u nu kost. Het gaat om de vraag of de regering van Brazilië... meer van de wereld begrijpt dan Geert Wilders. Als u denkt dat blonde Geertje het allemaal beter snapt... u bent tegen ontwikkelingshulp en gefeliciteerd met uw 20 euro in de maand. Als u denkt dat Brazilië slimmer is dan de rancuneuse orakel uit Venlo... dan bent u voor ontwikkelingshulp. En gelijk hebt u. Want met ontwikkelingshulp koopt een land ook invloed, macht en sympathie. En dat is goed voor de handel. Ja, de helft van alle hulp is weggegooid geld. Dat is trouwens met alle investeringen. Maar die andere helft, daar doe je het voor. Daarom geven de Brazilianen tegenwoordig ontwikkelingshulp. 65 landen waar Brazilië zaken mee doet, krijgen een geldcadeau. En waarom? Omdat Brazilië rust in de tent wil. Een Braziliaanse expert zegt het zo. Als er problemen in een land zijn waar wij zaken mee doen... zorgen we met ons geld voor een zachte landing. Conclusie, ontwikkelingshulp is ook een kwestie van gezond verstand... en welbegrepen eigenbelang. Hoe je hulp geeft, aan wie en hoeveel, dat is een andere vraag. Het gaat er niet om hoe goed en gul je bent, maar wat je bereikt. Bedenk dus eerst wat je wil en dan pas wat het mag kosten. Geld is niet het startpunt. Huilende hulpverleners die zeggen dat ze met een miljard minder niks meer kunnen... kunnen met een miljard meer waarschijnlijk ook niks. Maar als Geert Wilders zegt dat 240 ontwikkelingshulp per Nederlander weggegooid geld is... dan weet Wilders niet wat Nederland waard is. Brazilië heeft het wel begrepen. Zodra je aan ontwikkelingshulp doet, ben je geen achterlijk land meer... Brazilië wil niet meer achterlijk zijn. Geert Wilders wil dat we het weer worden. Justice Van O. Het NOS-journaal, Raymond Seré. Radio 1. Het NOS-journaal. De NS en ProRail krijgen boetes van minister Schulz van Hagen. Volgens haar hebben ze zich twee jaar niet aan de prestatieafspraken gehouden.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 Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken voelt niets voor militair ingrijpen in Syrië. Hij vindt wel dat de Syrische president Assad moet opstappen en dat de oppositie gesteund moet worden. Volgens de minister beschikt de internationale gemeenschap over genoeg mogelijkheden, maar hoort militair ingrijpen daar niet bij. En Duitse hotels mogen rechtsextremistische gasten op voorhand weigeren. Dat heeft het hoogste federale gerechtshof in Karlsruhe bepaald. Het hotel moet wel met één bij de boeking uitleggen waarom de gast wordt geweigerd. De zaak kwam aan het rollen toen een vroegere voorzitter van de NPD... de toegang tot een hotel in Brandenburg werd ontzegd. Volgens de rechter moet elke hotel-eigenaar vrijelijk kunnen beslissen... over het toelaten van gasten. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Adb Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Zoeterwoudendorp, 4 kilometer. De A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel, 3. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem... tussen de afrit Wagendingen en de afrit Oosterbeek, 5. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels weer vrij. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. En hele goedemiddag en welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We gaan zo praten met Michiel Jansen over wat wij van Napoleon of Michiel de Ruiter kunnen leren voor ons leven en onze carrière. En Jochem Uitthagen gaat de sportieve hoogte- en dieptepunten met ons doornemen. Maar eerst geschaatst wordt er in Berlijn de wereldbekkenfinale Is dat? Sebastian Timmerman. Ik heb gekeken naar de 500 meters bij de mannen en de vrouwen. En uh, om maar even met de mannen te beginnen. Daar wint een Canadees Jamie Greg in 35 seconden en 600ste. 100ste uh, van een seconde sneller was hij dan de Finn Pekka Koskela. Eindigt dus met 35 op de tweede plaats. En de Olympisch kampioen Tebe Mo uit Korea wordt derde. Ronald Mulder, die uh, mag rijden omdat zijn ploegenoot Stefan Groothuis had afge heeft afgezegd, doet dat heel goed. Want hij wordt vierde in 35.19. Dat is ook een goede tijd hoor voor Ronald Mulder, die een slecht seizoen heeft gehad door, uh, naweeën, mede door naweeën van een liesblessure die hij aan het begin van het seizoen heeft. Maar hiermee kan hij zich wellicht gaan plaatsen voor de WK-afstanden. Jan Smekens wordt zesde en is daardoor op basis van het Wereldbekerklassement al zeker van deelname aan die WK-afstanden. Dat uh, Wereldbekerklassement wordt morgen trouwens beslist, want dan rijden we de tweede omloop op de 500 meter. Speer wordt zevende, Michel Mulder wordt uiteindelijk achtste in deze eerste omloop en Jesper Hospe's zeventiende. Bij de vrouwen ging de de winst naar Yingyu uit China. Dat is de wereldrecordhoudster en de wereldkampioen sprint. Als enige binnen de 38 seconden, 37-94. Sangma Wali wordt tweede, Jenny Wolf wordt derde. Margot Boer op de vijfde plaats, de beste Nederlandse. Thijs maar zesde. En slecht was het met Laurine van Riesen en Annette Geretsen. Zij deden niet mee in een onderstrijd voor de podiumplaatsen. Zestiende en achttiende ver verwijderd van die podiumplaatsen. Waarmee u maar, maar weer geheel op de hoogte bent van alle plekken in de wereldbekerfinale. Schaats, u hoorde, Sebastian Timmerman. De rubriek 16-jarige meisjes die solo rond de wereld zeilen. Het kan uw luisteraars niet ontgaan zijn. Ze is terug. Laura Dekker, ook wel het zeilmeisje genoemd... is terug van haar zeilreis rond de wereld... en is daarmee het jongste mensje ooit dat deze prestatie leverde. En nog wel solo. En dus schittert ze in kranten, tijdschriften... en zelfs op televisie tot aan Pauw en Witteman aan toe. Toch is niet iedereen enthousiast. Nee, dat kan je nog een knetter als zeggen, ja. Boks, even wachten nog. Nou, heel even. Ja, de luisteraars, tegenover mij zitten twee, hoe zeg ik dat correct, dwergmensen. Dwergmensen, ja. Ja, het zijn Boks Pruilaard en Toos Verkrampen. Boks, ja. je moet me eerst één ding uitleggen. Jullie zijn moeder en zoon, maar jullie ja. hebben een andere naam. Ja. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? is mijn moeder van uh, moederzijde, van ja. Ja, Juist, ja, goed. Goed, zoals ik daar straks al zei, sommige mensen zijn niet zo enthousiast... met al die publiciteit rond Laura. Boks en Toos zijn daarvan wel de meest ontevredenen. Toos, waarom? Uh, ik zeg niks meer over die rotmeid. Ik hou mijn mondje dicht. Anders ga ik dingen zeggen waar zij later spijt van krijgt. Uh, u bedoelt Laura? Ja, die bedoel ik, ja. Maar die naam spreek ik nooit meer hard op uit. Oh, nou, dan wend ik met tot boks. Boks, waarom zijn jullie zo boos? Nou, dat zal ik juist fijn uitdaging, vader. Die Laura, die uh, speelt nou een mooie dame, omdat iedereen het zo bijzonder vindt... Ja. dat ze dat allemaal op die leeftijd uh, solo hebben gedaan. Maar dat is toch ook bijzonder? Ja, als het waar zou zijn, uh, die rotmeid. Als het waar zou zijn, maar het is toch ook waar? Ja, nee, natuurlijk niet. Ze kan best een beetje saai hoor, maar verder... Uh, ho Wat bedoelt u nou precies? Ik bedoel, vader, dat ze het helemaal niet alleen hebben gedaan. Die rotmeid. Wat? Maar, maar, maar, maar, maar hoe is dat dan gegaan? Nou ja, kijk, wij kennen Laura al van kind zijn waard, toen ze even groot was als wij. En toen die reis uh, dichterbij kwam, toen hebben ze ons gevraagd of we uh, onopvallend wat uh, mee wilde voor de gezelligheid. Zijn ja, maar toch bent u nergens op de beelden die onderweg gemaakt zijn... op de boot en in de havens te zien. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee dat mocht natuurlijk niet. Maar uh, wie heeft al die foto's en die filmpjes van Laura aan boord gemaakt, denk jij? Nou, zij zelf met een statief en een zelfportret. En dan zulke zelf... mooie beelden. Nee, joh, ga nog weg. Maar is ook meid? Maar hoe, hoe ging dat dan? Nou, ging dat ja we, we sliepen gehurkt in twee leeggemaakte keuken. Of, uh, ja, hoe moet ik zeggen? Kom buizen, Cassius, hè? Ik hield de apparatuur in de gaten en ik deed haar huiswerk op de computer. En uw moeder? Ik zeg niks. Ja, nou, mijn moeder die nam, nam alles uh, klamvochtig af en die deed de was. En uh, die kookte de, ja. drie gangen maaltijden van Laura. Nou, ja. niks was goed genoeg, hoor. Fijne nee. soepies, zeebanket, crème brûlée. Heel veel crème brûlée. En dan ja. helemaal boeren, windelaten klagen de hele ja, dag, jongens. Ja, toch klinkt dit... Aan, aan, ja, waar was u dan steeds in de havens die Laura aandeed? Nou ja, dat ging meestal zo. Als we zo'n 10 uh, kilometer buiten de kust waren, dan zette Laura ons op een luchtbedje overboord. En dan ja. moesten we naar de kust peddelen. mama en ik. Ja. En we hebben, nou ja, we hebben geen grote handjes, zodat je kan zien, maar uh, ja, waar je mee lekker mee op kan schieten. Uh, eenmaal aan land moesten we dan die hele lange boodschappenlijst van Laura gaan afwerken. Ja. Eh, Computers, belletjes, kreeft, sieraden, lekkere luchtjes, uh, tax-free, eh, bonbons. Die is meis. Ja. En hoe kwam u dan weer aan boord? Nou ja, kijk, uh, twee dagen voor Laura weer vertrokken, dan peddelden wij veel te zwaar beladen op een luchtbedje. En dan ja. weer zo'n 10 uh, kilometer buiten gaat. Ja. En daar uh, dobberden we dan tot uh, Laura ons oppikte met guppie. Ja, dat zeg ik toch wat. Ik moest vier van de zeven nachten in een konijnenpak... ...als knuffel met harde kooi. Ja, ja, ja, ja. ze was vreselijk, hè. Schoppen, slaan, bijten. En suipen. Dat was een termijer op speed. een verschrikkelijk hoor. En dan moest ik met mijn hoofd door de patraaasboord... ...om de buitenkant van de boot te checken. Nou, ik ben heel klein, maar ja, u ziet het. Het hoofd is enorm. Dus dan kan ik wel eens klemmen, hè. Dan voeren ze dagen door de storm... ...terwijl ik met mijn hoofd hier buitenboord vastzet. Ja, en wat wil u nu? Erkenning. ja, erkenning. willen. Ook wel eens in het zonnetje, want we lopen sowieso altijd natuurlijk al in de schaduw van de grote mensen. Ja. Wij willen op een verhoging staan en op de rest neerkijken. Alles ja. maar voor één ja. keer. van. Je meis. Ja, we willen een wasse beeld van ons tweeën. Kijk, en ze ja. noemen ons al Dwerg lilliputters dus dat beeld dat kost niks meer dan uh, het nieuwe beeld van Van Velsen. Nee. Nee. Nou, ik wens u het beste, dames en dames, heren, hier aanwezig. Niet per ongeluk op onze gasten gaan staan of zitten alsjeblieft. Nee, dank u wel. Risico's nemen, knopen doorhakken, plannen maken. Je kunt heel veel leren van bekende generaals als Napoleon en Michiel de Ruiter. Dat zegt Michiel Jansen. Hij schreef er ook een boek over, Denken als een generaal heet het. Michiel is er hier aan tafel, welkom. Naast hem Jochem Uithagen die aanschuift, want daar gaan we zo de sportweek mee doornemen. Jochem, heb jij eigenlijk ooit in het leger gezeten? Nee. <laughs> ik was wel goedgekeurd, je... goed gelukkig. Je was wel goedgekeurd? Ja, wat ja, is buitengewoon en waarom, het is En waarom dan niet het... Uh, buitengewoon gewoon die ja. Je had broers of zussen Ik of... heb geen flauw idee. Ik denk dat ik gewoon net in de lichting zat... dat ze niet zoveel meer mensen het leger in wilden. Wel, heb je iets met, met het leger? Of... Nou, ik heb nog geprobeerd vlieger te worden. Vlieger? Ja. Je had een F16-piloot willen wezen. Nou, ja, ik heb die test gedaan. Dat leek me heel spannend. Maar uh... ging niet. ik val in de tweede ronde uit. Dus uh... ah. Ooghandcoördinatie. <laughs> ja, want dat, dat is uh, met Michiel Jansen, uh, in die zin anders begrijp ik dat u uh, al heel jong hm. erg gefascineerd was hè, door het leven. Ja, uh, uitgelot, niet in dienst, dus ik moet ook uh, passen daarvoor. Dat niet. Maar uh, ja, het zat er van jongs af aan al in. Uh, um, ik, ik, ik beschrijf het ook in het voorwoord: uh, spelen met soldaatjes, uh, van die kleintjes, uh, tankjes. Uh, nou, dat ging. Als het binnen was, was rotzooi en als buiten was, het net zo erg kapotte broeken. en uh, Soms eindigde het wel zelfs in huilen. Maar, uh... nou, en die ja. fascinatie die zet het door, want ja. uh, uh, nou ja, nu ligt dit boek hier, Denken als een generaal. Waarom een boek over generaals? Uh, ja, het zat er altijd in. Het verhaal moest er een keer uitkomen. Uh, waarom generaals? Nou, ik beschouw ze wel als de topmanagers van hun tijd. Zij moesten beslissingen nemen, moeilijke beslissingen op moeilijke tijden... Je ziet, nou ja, we kunnen nu ook wel spreken van een moeilijke tijd. En uh, zelfstandige ondernemers of gewoon mensen in, in, in een willekeurige situatie... moeten ook een beslissing nemen. Wat doe ik? Blijf ik zitten waar ik zit? Uh, ga ik uh, toch solliciteren? Ga ik van een andere baan? Ja, en het maakt niet uit of je het nou over de periode voor Christus hebt... of over de huidige tijd. Nee, het uh, maakt niet uit. Uh, kijk, zo, maar generaal... zo breed is het spectrum, hè? Wat, ja. wat ik heb het expres de... heel breed getrokken. Want ik, ja, ik had natuurlijk kunnen beperken tot een bepaalde oorlog... Maar... Nee, ik ben de oudste generaal Sun Tzu, 500 jaar voor Christus. De meest recente Schwarzkopf, Eerste Golfoorlog, 1991. En daartussen heb ik een, een keuze gemaakt tussen aansprekende... hele bekende... Hannibal, Napoleon, Napoleon Caesar, en iets minder bekende, uh, Douglas MacArthur, uh, Frederik de Grote... om toch een, ja, een mooie waaier... Van uh, goede verhalen te samen te stellen van bekende generaals en hun, een bekende veldslag. En wat, wat, wat kunnen we dan van die generaals leren? Uh, er zijn natuurlijk een aantal dingen. Wat ze allemaal hadden: uh, sterke wil, wilskracht, doorzettingsvermogen, risico nemen, knopen doorhakken. Dat soort beslissingen hebben, hebben zij allemaal moeten nemen, vroeger of laat. Het klinkt allemaal nog als Jochem Uithagen ongeveer. Ja, Dank die heeft het, uh, ongetwijfeld hetzelfde moeten doen op uh, wil, op dit moment. Ja, Veel discipline. Ja, ja. Et ja. Alleen, um, kijk, die generaals die hebben natuurlijk er voor een hele hoop ellende gezorgd. Zo'n slagveld zag er niet uit, dat was een, een chaos. Ze hebben bijna allemaal wel veel bloed aan hun handen. Ja, dat valt niet aan te komen. Ja. Ja. En het vervelende, of het vervelende voor hun niet, maar voor de... Zij gaan met de eerst strijken en de slachtoffers blijven achter... roemloos en nameloos op het uh, Ja, toch zegt u, wij, en, en misschien ook wel Jochon bij wijze van spreken... Uh, als sporter in dat tijd. Uh, zou, kan veel leren van de manier waarop die generaals te werk zijn gegaan? Ja, Het komt gewoon terug op een aantal uh, typische eigenschappen die zij hadden... En als je dat... Kijk, ik heb het vertaald naar de... Wat, wat kunnen we ervan leren? En, en wat ik net noemde... Uh, doorzettingsvermogen, risico's nemen, beslissingen nemen. En ik denk juist in deze tijd... Toch een beetje recessie, dat mensen denken... Nou, ik blijf maar even zitten. Je merkt het zelfs uh, in politiek of in grote bedrijven. Dat is een beetje de achterliggende denk ik, gedachte. Maar de hoe, besluiteloosheid. Hoe, hoe, hoe is Er een voorbeeld uh, waarin die generaals laten blijken... Dat ze uh, ja, verder durven te gaan dan andere mensen... Of dingen doen waar wij van zouden kunnen leren? Nou, Napoleon had... Een mooie uitspraak die zegt, alleen door meer risico te nemen... kun je een uh, overwinning behalen. En er zijn uh, veel voorbeelden. Het eerste verhaal, Hannibal, stond, hij stond tegen een overmacht van Romeinen. Hij wist van, ja, als ik nu alleen maar verdedig... dan kom ik er misschien zeg maar, met, zonder kleerscheuren vanaf. maar dat is, is het dan bekend ook. bekend van het feit dat hij met die olifanten uh, door ja. de trok Maar u zegt, eigenlijk is het een grotere prestatie, nou, de veldslag... ja over de Alpen is natuurlijk de meest bekende militaire ja. expeditie ooit. Maar wat hij bij Cana heeft gedaan... Uh, dat is 216 voor Christus, dat is inderdaad de oudheid... Ja. Ja, is echt een huzarestukje. Daar vocht hij tegen de Romeinen? Ja, en dat uh, is later bekend komen staan als de perfecte omsingeling. En zelfs Schwarzkopf heeft... Wat, wat, wat bedacht hij daar? Dan Wat was daar zo bijzonder aan? Om het heel kort samen te vatten... Uh, normaal gesproken is een centrum... Zwaar verdedigd, maar hij deed dat op de vleugels. Er staan twee legers tegenover elkaar. Op recht tegenover elkaar. Dan gingen ze keuren, stelden zichzelf op. Ja. Ze wachten tot de tegenstander klaar was. Ja. Daar namen ze alle tijd voor. En dan, ging, dan kwam het signaal. We beginnen nu. We tegenover. beginnen nu. We zijn er klaar ja. voor. Ja, dat, uh... Alleen hij heeft trots zijn vleugels versterkt. en heeft Door die vleugels, aanval op de vleugel van de tegenstander van de Romeinen. Weggehakt. Hij had gewoon alle kracht naar één kant uh, verschoten. en dat was geheel nieuw op dat moment. En toen een omtrekkende beweging gemaakt. En daarmee had hij ze helemaal klem gezet. En dat noemen ze tegenwoordig out of the box denken of zo. Ja, inderdaad. Nou, voor dat moment is dat revolutionair. Dat was, het, vroeger was het gewoon recht elkaar aflopen. Maar wat hij deed was een keer iets anders. En dat is inderdaad, ja, zoals nu heet, heel mooi term out of the box. Maar, gewoon maar keer... en, ik zei het al, ja. ze hebben ook vaak bloed aan hun handen. Want ze waren ja. natuurlijk ook ruksigloos. Ik bedoel, dat ja. ging natuurlijk, om het ja. feit dat hij dit met vlaggenwimpel wimpel won... ook ten koste van heel veel levens. Dat kon ook niet anders. Klopt. Ja, dat en was, en, uh... en dat, dat is natuurlijk bij uitstek het verschil ja. tussen generaals en wij op dit ogenblik gewoon, in het, of in het bedrijfsleven, of wat voor werk Dat ja, nou. besef ik ook maar te goed, hoor. Je weet, de beslissingen van nu kun je moeilijk vergelijken met de beslissingen van toen. Maar toch, de, de, basis kun je, de basisbeginselen kun je wat van leren. Maar, maar, ik zou wel een vergelijking op? willen horen. Ik, doe, ik hoor generaals, leiders, ik bedoel, we, zitten in een, we noemen dat een crisis is, dat zal ook wel zo zijn. Maar zij lopen de generaals rond op het ogenblik? Als je huidige politici of de captains of industry... kun je vergelijken met generaals van dit moment... Wie vind je dan de, meeste, de, de mooiste gene die al die echt charisme heeft met leiderschap... die dat duurendens uit de slop gaat trekken? Als politici? Nou ja, of als iemand in het bedrijfsleven? Uh, Rutte doet het goed, maar of hij echt charismatisch is moet nog blijken. Uit het bedrijfsleven zijn er zeker wel een paar te noemen. Ik uh, noem ook in mijn boek uh, Victor Muller, uh, Oelemans... Vector uh, Mulder, die saap probeerde er redden. Gaat niet ja, hij ook wel op bloed gelaten, volgens mij. <laughs> nou ja, je kunt het, inderdaad, je kunt het vrij vertalen naar toch een, een, een, een slag die hij niet gehaald heeft. Ja. Uh, maar hij, ne hij neemt dat risico. Hij heeft ook de, de middelen daar toe. Maar uh, hij steekt ook zijn nek uit. En daar, ja, daar dat dat absoluut. Op. Rutte doet het goed, zegt u. Alhoewel, u twijfelt aan het charisme. Nou ja, hij zit natuurlijk ook in een moeilijke situatie. Je kunt het een beetje zeg maar, uh, vergelijken. Um, hij, nu hebben ze die uh, bezuinigingsonderhandelingen uh, ja. in het Katshuis. Ik vergelijk hem eigenlijk op dit moment met Schwarzkopf... die uh, Amerikaanse, generaal. Amerikaanse generaal... in de Irak-oorlog. Uh, ja, die had verschillend, de coalitie toen bestond uit verschillende partijen... en allemaal hadden ze hun eigen wil. En hij moet ook gewoon zorgen... Rutte moet zorgen op dit moment met een verhager... over met Wilders, dat hij de neus er een kant op krijgt... en dat hij, hij heeft het grote plan... en daar moeten ze zich aan houden. En wat moet hij dan doen? Ehm, um, omsingelen. Verrassingsaanval. Ja. Nee, over, um, overtuigend overkomen en vooral dat hogere doel in gedachten houden. Dat, dat hij uh, die eindstreep die hij wil halen. En daar moeten wel een paar concessies voor gedaan worden. Maar kunnen Verhagen en Wilders als u uw boek lezen dan ook allerlei tips eruit halen? Ja, ik ze... denk dat Verhagen, het voorbeeld wat ik geef van, van Cesar... dat hij um, duidelijk moet uh, durven uh, optreden... Uh, Cesar was een groot spreker en, en die kwam heel overtuigend over. En dat kan, uh, kan verhagen wat van leren. En dus vooral een keer wat meer charme toe te passen. Dan zou hij zich <laughs> iets van Eisenhower kunnen leren. Eisenhower? Ja. Wat, een erg charmante generaal. Ja, en die dat was de eerste media hè? Die wist heel goed de media ja. voor zijn ja. kaartje... met al die precisie-bombardementen ja. die we allemaal te zien hebben. Nou, nou, de Amerikanen hebben natuurlijk bij Vietnam een pijnlijke les geleerd... en hij heeft dat later gecorrigeerd... Dat is ook een mooie uitspraak van generaal Bush, de oude Bush, de eerste. Die zei, thank God we kicked this Vietnam syndrome ja, de eindelijk van het Vietnam syndroom ja, nou en de mooiste uitspraak vind ik van Napoleon in uw boek, je moet altijd warm ondergoed aan op het slag <laughs> alleen dan kom je op goede ideeën. <laughs> Jochem, dat je dat kan nee, houden, warm ondergoed voor alle uitdagingen die je nog uh, ja. tegenkomt. Michiel Janssen, hij schreef het de boek Denken aan een generaal, ligt vanaf Denken volgende week. Als Denken als een generaal, ligt vanaf volgende week in de winkel. Ik blijf nog even zitten, want zodra ik ga met Jochem ook over de sport praten, maar eerst weer muziek, Concrete Sneaker. attached to any The page Met de Concrete Sneaker. Sport met Jochem. Jochem uit de haken. Sportieve hoogte en dieptepunten van de afgelopen week. Eh, Jochem, zullen we met de hoogtepunten beginnen? Ja, absoluut. Nummer 1 is. Of ja, nummer, ik vind, om nummer drie? Waar wil je mee beginnen? Nou, ik, vind, ik vind het ook wel mooi als je gaat kijken naar... Het, uh, er was gisteren het uh, congres van Olympisch Vuur... waar ja. Prins Willem-Alexander aanwezig was. Ik mocht er ook aanwezig zijn als een van de leden van het topsportteam. En uiteindelijk de, de, We willen met z'n allen heel graag de Olympische Spelen in Nederland halen. Nou, met z'n allen, dat, dat begint al... Ja, ik, ik, positief. He, al de maar uiteindelijk de, de, de, de visie die uh, Prins Willem-Alexander gaf... van dat we zeggen, van, joh, als we dit echt willen misschien een kleiner groepje in Nederland... dan zal je met name moeten kijken... van wat kunnen we in de toekomst ook aan evenementen naar Nederland halen? Waarbij hij heel uh, slim opmerkt van het feit dat er sinds 2000... Mogen, uh, mensen vanuit het IOC, de steden, die kans willen maken op de Spelen... niet meer bezoeken. Daarbij is het ontzettend van belang dat je evenementen in de aanloop... naar het keuzemoment krijgt. Dan praat we over 2021, dat is nog even weg. Ja. Maar dat je mensen in je eigen land krijgt om te laten zien wat het land kan organiseren. Dus zullen evenementen als bijvoorbeeld... een, een, een jeugd-Olympische Spelen in 2018 in Rotterdam... een hele belangrijke rol gaan vervullen? Om te laten zien, we kunnen het. We kunnen het en uh, wat, het wat het het land op kan brengen. En persoonlijk ben ik heel erg van mening... dat we even ook wat verder moeten kijken. Want er wordt natuurlijk meteen zeker rond in deze tijden gekeken... van wat kost het dan en wat levert dat dan op? Ja. Um, dat het deel wat het eigenlijk bespaart in de toekomst... met name op gezondheidsgebied, uh, de winst die daarop te behalen is... dat dat heel moeilijk in kaart is te brengen. Maar waarvan we wel weten dat als wij nu geen actie ondernemen in Nederland op het gebied van vitaliteit, goed voor jezelf zorgen... Um, dat het sowieso miljarden extra gaat kosten. Ja, maar ja, dat kan natuurlijk ook zonder de Olympische Spelen. Dat je ja, mensen alleen ik sporten. denk dat je uiteindelijk heel graag... niet zozeer een haakje als wel een grote haak wil hebben... om mensen enthousiast te krijgen. De hele rumoer rond de Elfstedentocht natuurlijk. Dat mensen zeggen, er gaat iets komen, ja. een groot evenement. En wat dat dat, Zo leven die Spelen nog niet? Wat dat nee, maar ik veel het, werk. het Pieter aan de van der Hooghond hoog. het wel mooi omschreef: Je krijgt eigenlijk drie weken lang het gevoel van de Elfstedentocht. En ik denk dat we in Nederland daar een enorme boost mee kunnen maken. Michiel Jansen, voorstander... Van het is in 1992 niet gelukt, hè? Overleuk. Nee, Dat was het nee, nee. En dit, dit, nee. We hebben nee, het nu over, wat was het, 2018? 2028? 2028. Ja. Waarbij ja. we nu kijken van laten we nu gewoon de komende jaren... we zijn heel erg bezig om iedereen enthousiast te maken. We gaan nu ook wel meer naar buiten. Um, wat we in 2016 gaan bepalen van ga je een bid... Inbrengen bij het IOC. Want uiteindelijk in 2021 wordt het ja. gekozen. Maar... Er is nog veel werk voor je aan de winkel. Hè? Want veel mensen. Er was ook onderzoek van het, van het Mulier Instituut. Hè? Dat mensen ja. denken: allemaal het is te duur. En er komen voorzieningen die we laten we niet gebruiken. Ja, et maar ik, ik, je, we zijn als Nederland altijd heel innovatief geweest. En dat moet je nu ook weer gaan gebruiken. ik denk dat je echt naar de sterke kanten van dat land moet kijken. Zeker in een periode van een crisis. Positief vooruitkijken. Succes in de strijd. Ja, ja, het volgende wil. punt. Ja, ik vond het mooi gisteren de nieuwe wedstrijd, die zijn etappe wint. Ik bedoel, het wielrennen komt eraan. Parijs Nies. Ja, dat is hartstikke leuk. En uh, ik denk dat we in het wielrennen gewoon. Wat, uh, wat winnaars weer nodig hebben. Hebben we wel nodig, ja. Ja, en ik, ik, ik vind dat gewoon. Uh, ja, ik mag dat graag horen. Ook het verhaal wat er natuurlijk weer achter zit. Het wordt natuurlijk ook weer naar voren gehaald. Als 20 jaar gewoon woog hij 90 kilo en was hij stratenmaker. Ja. Um, en hij heeft uiteindelijk zag dat dat niet voor hem was weggelegd, dus hij is uiteindelijk zichzelf weer beter gaan. Ze hebben me volgestopt met biefstuk en te vliegen. Ja, dat zou ook ze zo mooi verhaal. Uiteindelijk is zijn vader overleden in 2009 en dat heeft zijn vader heeft gelukkig nog gezien dat hij op het rechte pad kwam, maar dan hoorde de ploegleider zeggen van ja, hij was heel hard aan het trainen, ik heb hem veel biefstuk gegeven en de taartjes, dus hij is wel weer wat opgegaan. Nou, het werkt blijkbaar. Ja, het werkt, maar ik vind dat altijd zo mooi omdat het van die kleine dingetjes zijn. Van iedereen wil zijn aandeeltje op dat moment pakken, maar. Het, het, het hoort ook wel bij een beetje bij het wil beginnen. En en, dat. en je wilt het ook over schaatsen hebben. Nou ja, kijk, dat is dan natuurlijk nog maar achtergrond. En dus afgelopen tijd best wel wat. Ik vind dat er heel veel negatief nieuws is over het schaatsen. Dat zie je. Ook daarin komt de economie weer naar voren. Dat een aantal sponsors hebben gezegd, we stoppen ermee. Um, dan maak ik mij best wel zorgen over al die schaatsen die wij in Nederland hebben. Hebben die nog straks een plekje om in ieder geval hun sport te kunnen blijven beoefenen? En de afgelopen weken toch gehoord dat een APPM doorgaat. Liga eh, met het team gaat waarschijnlijk door. Het staat nog op oranje. Het zal denk ik deels van de prestaties eh, afhangen. Hoorde ik net de tijd van Annette Gerritsen. Dat doet dat geen goed, denk ik. Hm. Um, maar APPM gaat bijvoorbeeld door Gerrit van der Velde. Uh, met een aantal jonge sprinters. En die hebben niet een heel groot budget. Nee. Maar die hebben wel prestaties. En dat is natuurlijk wat je wil gaan zien. Um, het damesteam van Renate Groenenwold... Uh, wordt nu over, althans, de hoofdsponsorship draait om Correndo gaat dat de komende jaren Het is jaren echt schaap doen. om dat sponsorgeld bij ja, elkaar te krijgen. Maar, maar, maar het gaat door. En ik denk dat, um, we moeten dan ook de keuze maken... dat we zeggen, jongens, er wordt geschaad. En dan moet je even realiseren dat het een kwestie van vraag en aanbod is. Dan zullen de salarissen misschien wat naar beneden gaan. Gaat een vernieuwd t want dat gaat gebouwd worden. He? Ja, dat, dat is ook deze week gaat bekend. Gaat het helpen? Nou, kijk, ik, ik ben daar wel wat een uh, klein beetje cynisch op. Uiteindelijk, als ik puur kijk naar de topsport... hebben we gewoon een hele goede baan nodig om te trainen. Um, en uiteindelijk willen we die scha mooie schaatsen evenementen in Nederland hebben. En of dit in de vernieuwde TIAF is of dat op een andere plek in Nederland komt... ik denk dat als je puur kijkt naar een stukje exportatie van een baan... In Almere komt er ook een, hoor ik. Dat willen ze graag. Ja. Maar als je gaat kijken qua exportatie, denk ik dat je in Almere misschien wel wat meer ruimte hebt... als in Heerenveen. Maar we moeten, we moeten naar de flops. We hebben het ja, ja. niet eens over Messi gehad. Maar goed, dat, dat is nee, zoveel dat is aan bood gekomen. Geniaal, met hoofdpijn ja. en aspirintje toch vijf keer scoren. Dat moet hij vaker doen. Bij deze, de flops. Nou, het grote verlies, ik kijk toch... Als oud-sporter, met name naar de sporters zelf... en het grote verlies, vind ik toch wel als je een rechtszaak krijgt... die uh, Jeffrey Wammers heeft aangespannen tegen de KNGU... voor de aanwijzen van, uh, van Epke Zonderland. plek op de Olympische Spelen. Voor een plek Londen. op de Olympische Spelen. Dat heeft hij gewonnen. En daarbij wordt gewoon aangekondigd dat de KNGU... gewoon veel te voorbarig is geweest van het weggeven van een plek. Ze en... hebben hun eigen regels niet goed uh, gelezen. Ja, dat, vind ik, dat vind ik zo dramatisch dat je dus selectiecriteria opstelt... die je vervolgens niet goed uitvoert. En dan de rechtszaak eraan... Dan Pas moet komen. Ik, ja, je hebt het niet goed gedaan. En uiteindelijk worden in dit geval zijn Jeffrey Bommers en Abc Zonderland... te dupe. Die jongens onderling kunnen, denk ik, prima door één deur. Wie heeft de meeste medaillekans? Ja, als je gaat kijken naar het verleden, zijn de cijfers die wijzen naar, naar land. Naar maar op het laatste moment dat het moest gebeuren qua kwalificatie, lukt het hem ook niet. Dus de, je merkt ook dat die jongens onder spanning komen te staan. Ja, Het, het zal nu moeten blijken, dus wie er uiteindelijk ja. gaat. Maar je vindt vooral de manier waarop. Ik vind de manier waarop. Of... Uiteindelijk zijn de, sp de sporters de dupe. En dat kan niet. En zeker niet eens in de aanloop naar zo'n traject. Je moet zekerheid hebben en gewoon duidelijke afspraken. En het schaatsen werd ook heel vaak genoemd qua criteria. Maar ik denk dat we met z'n allen er heel hard in zijn gekomen. Waarmee de sporters is. Is er ook aan de willekeur overgeleverd van zo'n bond, vaak. Op dit moment. En dus wel. En je mm. wil gewoon. De sporters vinden niks beter dan dat je kan zeggen: dit zijn de uitslagen, mm. dit zijn de afspraken, leg ze naast elkaar. Mm. Dus jij gaat. Laten we hopen dat ze die krijgen. Uh, dan wielrennen, ja. dopingcontroles. Nou, er stond een artikel in de Nu Sport en er waren 29 wielrenners gebeld. En over of ze hoe vaak ze gecontroleerd waren, out of competition. Dat is natuurlijk, je hebt hele lange momenten dat je aan het trainen bent... en dan zou je, als je kwaad wil, misschien wat dingen kunnen doen. En het viel hun allemaal op dat ze minder gecontroleerd worden. En dat waren hun zorgen. Waarom? Omdat die wielrenners voor een schone sport zijn. En ik denk dat dat wel... Ze willen gecontroleerd ze worden. Ze willen gecontroleerd worden. Ik denk dat dat heel positief is. Ik bedoel, wielrennen en doping, dat, dat moet eruit. Daar willen de jongens heel hard aan meewerken. Dus jij zou het goed vinden als er weer vaker gecontroleerd wordt? Dat zijn wat de jongens zelf zeggen. En ja. Ik denk dat dat ook, dat dat ook essentieel is. We hebben nog één minuut. En nog een minuut. Ja, ik, ik moest even zoeken naar een flop. Maar ik zag ook... Ja, een flop. Het is denk ik een overwinning voor Ilke van der Geest. Die is als Nederlandse, eh, geboren in Haarlem, vertrokken naar België. Wat Bart Veldkamp ooit natuurlijk in het schaats ja. heeft bedacht. En is nu gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. En Goed, toch? Hartstikke fijn voor hem. Hij mag naar de Spelen en dan krijgen we straks wellicht... een, een, een, een half-Belgische-Nederlandse finale. Jij vindt het niks? Nou, ik vind persoonlijk... Als je Nederlander bent, ben je een Nederlander. En dan moet je eerst in Nederland laten zien dat je tot de beste bent. Als ze zou jij dat ook nooit gedaan hebben. Nee, absoluut niet. Daar moeten we het bij houden. Jochem, okay, ik wil je bedanken dan. voor je sportieve hoogte en diepte. Graag gedaan. Pitte. Michiel Jansen ook, dank. Graag gedaan. Brands met boeken. Zometeen in Brands met boeken, literatuurhistoricus Piet Kalis. Ik vind dat interessant om in mijn leven...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 Niet zo gek. U heeft een zittend beroep. Tijd voor actie. Dus u belt. 1888 nummerinformatie. Met wie kan ik u doorverbinden? Met de sportschool. Nee hoor. Ik ben op zoek naar een Turks NAJALTJ Gumel in Amsterdam. 1888 nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt. Van KPN, 80 cent per minuut. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl Dit is raad.